Minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft 65 militairen de herinneringsmedaille voor vredesoperaties uitgereikt. Ze deed dat in Den Haag in het kader van de tiende Nationale Veteranendag. Bij de openingsceremonie zei premier Rutte dat helden moeten worden gekoesterd. Vanmiddag neemt koning Willem-Alexander het défilé af.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 Bedrijven in de glastuinbouw betalen nog tot en met 2024 minder belasting over hun energieverbruik. Het heeft de Europese Commissie besloten na een verzoek van staatssecretaris Dijksma. Zij schat het voordeel op 10.000 euro's per bedrijf. Voorwaarde voor het lagere tarief is wel dat de bedrijven minder CO2 uitstoten. Het weer, bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag neemt de buiigheid toe en kan lokaal onweer voorkomen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen verandert te weinig, met vooral in het binnenland buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooi en Muiderslot 3 kilometer. Op de A13 en A Rotterdam tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden en de weekendafsluiting van de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen de knopende Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Tot zo de verkeersinformatie.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 Ik weet zeker dat ik heel veel mensen een groot plezier heb gedaan... met deze van Elton John en Kikidi. Je de single Don't Grow Breaking My Heart. Het is acht over twee. een hele middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Even dank aan Jaap Koper. Hij zat er met de muziekboulevard extra's juist tussen 12 en 2. En dat allemaal vanwege de hulpverleningsdag die gaande is. En collega Benno Veugen is daar aanwezig. Goedemiddag Benno. Ja, goedemiddag Rob. Uh, we staan hier in een hele gezellig evenement. Ja, de, hoe kan het een hulpverlening nou gezellig zijn? Nou ja, dat kan eigenlijk op zo'n dag als vandaag. Uh, naast mij staat de commandant van Brandweer Zandvoort en Haarlem, heb ik inmiddels begrepen. Uh, mevrouw De Wit, uh, welkom in de uitzending. Uh, hoe belangrijk is het voor de brandweer een dergelijke dag? Uh, het is een hele belangrijke dag. We laten even zien hoe nou wij samenwerken met de andere hulpverleningorganisaties. Maar ondertussen proberen we ook gelijk meer bekendheid te maken. Dat de mensen een beetje weten wat we doen. En wij zijn ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Ja. Uh, denkt u dat uh, het werk van de brandweer en de hulpverleningsdiensten in het algemeen erg onbekend is bij de mensen? Nou, ze hebben wel door dat wij met branden betrokken zijn, maar we doen veel meer dan branden blussen alleen. En als er auto-ongevallen zijn, hebben ze het ook wel door. Maar met milieugebeuren en zo en gevaarlijke stoffen, daar zijn we ook bij betrokken. En de mensen krijgen daar een hele goede opleiding voor. Ik vind het vaak ook heel leuk en interessant om te doen. Dus iedereen uh, die hier binnenkomt en wordt vaak ook echt besmet door de collegialiteit binnen het hele gebeuren. Het familiegebeuren dat hier ook zit en krijgt daarna een volledige opleiding om hier aan te kunnen deelnemen. Uh, milieuzaken uh, waar de brandweer bij betrokken is, dat denk ik bijvoorbeeld aan afval van uh, XTC-laboratoria? Ja, dat klopt. Dus als het dan uh, uh, niet gewoon weg kan gehaald worden, we hebben speciale pakken die je gewoon aan kunt trekken en dan kun je dus zonder gevaar voor jezelf kun je die spullen opruimen. Uh, even kijken naar onze eigen regio. Van Brabant weten we dat jullie collega's het daar razend druk mee hebben. Maar, uh, Midden- en zuid kennerland om hem even breed te nemen? Ja, we hebben er hier binnen Kennemerland we ook wel last van. Ja, hoeveel, dat geven wij zelf geen cijfers over. Maar ook hier komt het inderdaad voor. Uh, geen cijfers, maar met enige regelmaat? Met enige regelmaat komen we het ook binnen Kennemerland tegen. Jammer genoeg is dat ons ook niet vreemd. Ja, dat zal dan ook wel een hoop manuren gaan kosten, denk ik dan. Nou, het is maar een heel klein gedeelte van onze taak. We zijn natuurlijk vooral bezig met branden en met hulpverleningen en dat soort zaken. Dat is wel het grootste gedeelte van onze taak. Preventie? Ja, preventie ook. En ook daarvan merken we, we krijgen een nieuw soort organisatie. Dus we merken ook dat we steeds meer mensen gaan gebruiken voor het inzetten van preventie, voorlichting te geven en meer van dat soort dingen. Dus ook daar zijn we al op zoek naar vrijwilligers die dat leuk vinden om daarin mee te helpen. Oh, dat is eigenlijk een hele nieuwe insteek. Klopt. Ja, dat is echt een hele nieuwe, nieuwe insteek. Maar omdat we gemerkt hebben dat we laagdrempelig moeten zijn... en dat er eigenlijk ook steeds meer mensen zijn die het ook leuk vinden om vrijwillig hier en daar aan mee te werken... hebben we ook gezegd willen wij openstaan voor alles en iedereen. En staan wij dus ook geïnteresseerd open voor mensen die zeggen... hé, hey, daar zou ik vrijwillig een steentje willen bijdragen. En vrijwilligers op het gebied van het preventiegebied, mogen dan ook mensen van boven de 55 zijn? Dat zouden ook dan een boven de 55 kunnen zijn. Want voorrichtingen geven op scholen en bij bedrijven. Dat kan natuurlijk op elke leeftijd. Ja, dat is waar. Uh, maar ja goed, brandweerman of vrouw zijn, dat mag maar nog steeds tot 55, hè? Nee, dat is niet meer zo. Nee, uh, wat natuurlijk wel is. Maar eigenlijk geldt dat onder de 55 ook, je moet fit zijn. Dus een van de dingen die je vandaag hier ook ziet... dat zijn een paar testapparaturen... waar mensen die dus echt op de uitdruk gaan zitten, zoals wij dat noemen... dus met brandenblussen en zo... die moeten echt goed fit zijn... En die test moeten ze gewoon, dus ook nieuw, elk jaar gaan halen. Maar voor preventie uh, geldt dat niet. Nou, over die testen ga ik er straks uh, is, uh, nou zelf proberen. Dat zal ik maar niet doen, maar in ieder geval wel over praten. Uh, nou, uh, dank u wel voor het interview. Even een hele fijne middag. Graag gedaan. Goed Rob, de uitzending is weer van jou en kom graag straks bij je terug. Hey geweldig Benno, dankjewel voor dit moment en we komen straks uiteraard weer bij je terug. De vijfde hulpverleningsdag in Sanfoort, bij de kaserne dus ga daar kijken. De hulpverleners staan klaar voor je met tekst en uitleg. Het is inmiddels twaalf minuten over twee. Nou Lex van de Hoorn, hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag Lex, welkom. Zo om half drie gaan we praten over het weer voor de komende dagen... En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het morgen gaat worden... want morgen hebben we een zomermarkt. En we het ook zomers weer horen... dat horen we straks van Lex van der Horen om half drie. Verder hebben we vandaag in deze uitzending om half vier... natuurlijk de evenementenagenda. Eens even kijken wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Verder om half vijf het dier van de week. En we gaan eens even kijken naar de 84 e MotoGP in Assen... Dat allemaal vanmiddag tussen 2 en 5 uur bij CFM en je miste hem al, ja. Albert-Jan Vos, hij zit er uh, elders, hij is deze week niet aanwezig. En ook Willem van deze, die was uh, helaas uh, verhinderd. Dus vanmiddag tussen 2 en 5 doe ik het gewoon even samen met Lex van der Hoorn. Hè? Die blijft wel even zitten, toch? Lex? Jawel, jawel. is de single van de Pointer Sisters. Even lekker meespringen op de zaterdagmiddag bij CFM. Zalvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En mocht je mee willen kijken en willen luisteren via internet... helaas, ja, dat krijg je met bepaalde providers. Hebben we even last met de internetverbinding. Is momenteel nog niet mogelijk, maar er wordt hard aan gewerkt. Ja, we vernamen vandaag het nieuws... dat gisteren is overleden op 70-jarige leeftijd. De soulzanger Bobby Womek. Ja, hij leed al een uh, tijdje aan uh, Alzheimer. En uh, ja, gisteren is hij helaas overleden. Nou, we hebben wel een plaat voor hem klaarstaan. All the leaves are brown. And the sky is grey. I would fall warm. On a winter's day. I be saving. Such a win. Beste man Bobby Womack, hij overleed helaas gisteren op 70-jarige leeftijd. Je hoort hem met zijn single California Dreaming. Het is inmiddels 10 minuten voor half drie. Ja vanmiddag tot aan 4 uur is iedereen van harte welkom. Bij de kazerne aan de Linnaeusstraat nummer 2. De vijfde hulpverleningsdag wordt daar gehouden. Met onder meer de Reddingsbrigade, het Rode Kruis, de Brandweer, de GGD, maar ook de politie. Benno. Ja inderdaad erop de politie en uh, daar gaan we even mee praten met Frank van de politie. Frank, um, nou welkom in onze uitzending. De politie, um, met wat voor, wat voor spullen hebben jullie allemaal meegenomen? Nou wij zijn hier uh, uiteraard met het, uh, de complete uitrusting van, uh, van het strandteam van Zandvoort. En daar uh, valt onder andere onder de, de Mitsubishi Pajero, dat is de strandjeep om het zo maar te zeggen. En uh, daarbij de Jetski voor Zandvoort. Dat is natuurlijk voor het watergedeelte. Uh, daarbij hebben wij uh, dat wat nieuwere type Volkswagen Touran. En dat is voor ons uh, noodhulpauto. Natuurlijk wordt die op dit moment niet als noodhulpauto gebruikt omdat die hier staat. En die, wordt, uh, die noodhulp wordt overgenomen natuurlijk door onze andere voertuigen. En uh, mocht er natuurlijk nood aan de man zijn, dan uh, wordt de strandauto uh, uiteraard uh, ingezet nu uh, op het strand. Toch wel. Uiteraard. Dat gaat uh, natuurlijk altijd uh, voor uh, op zo'n dag. Maar zo'n dag als vandaag willen we ook niet missen. Dus we proberen van alles uh, overal bij te zijn, natuurlijk. Nou, in een gesprekje wat ik een uh, uur geleden had met een collega van je. buiten de uitzending om, weliswaar. Uh, jullie hebben het heel druk, hè, dit, dit seizoen, hè. Evenementen, uh, het gaat maar door, hè. Ja, ja ik uh, mocht bij uh, godsgratie, zeg maar, om het zo maar te zeggen, van mijn baas uh, hier staan. En uh, dat was echt hoge uitzondering. Uh, want uh, er zijn een hoop evenementen in, uh, in onze uh, regio. En uh, waarbij uh, de collega's nodig zijn. Ik sta bijvoorbeeld morgen op een evenement, uh, een uh, dance, uh, dance event sta ik. En uh, daar word ik ook voor gevraagd. Dan ben ik biker bijvoorbeeld. En uh, zo doe je elke dag uh, proberen wat anders uh, te doen. Ja. Uh, je hebt het over fietsen. Jullie hebben ook een paar fietsen meegenomen. Waaronder, begreep ik, de allereerste fiets die politie Zandvoort, denk ik dan, uh, heeft aangeschaft bij meneer Verstegen. Ja, klopt ja. Die, uh, wij zijn uh, qua Politie Nederland, zeg maar, uh, waren wij een van de eerste die uh, een, een, een, een fietsteam heeft opgericht. En uh, dat is zo goed aangeslagen, de rest van Nederland heeft dat uh, overgenomen. En inderdaad, er staat nog een sticker, uh, politie uh, van, uh, van uh, Fietshandel Verstegen staat erop. Uh, Daar hadden wij vroeger uh, uh, ja, altijd uh, de goede contacten mee... En, uh... Ja, op dit moment door de Europese aanbesteding is dat uh, helaas anders geworden. Maar uh, ik hoop dat het uit nog eens een keertje teruggedraaid wordt. Ja, jammer voor meneer Verstegen denk ik dan. Um, die Jetski, ik had het met uh, de reddingsbrigade over. Die, die zijn zich aan het oriënteren uh, voor, uh, om te gaan varen met Jetskis. Wat doen jullie precies er ook, ook reddingen met die jetski's of uh, surveillance? Het is uh, hoofdzakelijk uh, de surveillance taak. Uh, wij hebben het geluk in uh, Zandvoort uh, dat wij uit, uit een, uh, een, uh, een hele professionele reddingsbrigade hebben. Die, uh... Ja, dus het strandgebeuren, maar ook het watergebeuren zeer professioneel voor elkaar hebben. Wij zijn daarbij ondersteunend in het stukje handhaving. En daarmee moet u denken aan dat je bijvoorbeeld in Zandvoort een vergunning nodig hebt. Wil je hier met een bootje kunnen varen binnen het gebied. Of überhaupt aan land te kunnen komen. En ja, daar moet toch enige handhaving af en toe komen. Of als mensen, als ze maloot door de zwemmers zijn varen, dan zijn wij ervoor om die mensen daar... ...wordt te verbaliseren ja. en snel, heel snel weg te sturen natuurlijk. Ja. Precies. In 1980, toen ik bij de ambulancedienst zelf ging werken... Uh, ...had de politie uh, had een uh, speciale strandpost... Die is uiteindelijk wegbezuinigd of bestaat niet meer? Of hebben jullie, maar Hoe organiseren jullie nu strandactiviteiten? Ja, wij hebben het geluk dat ons bureau erg dicht bij het strand zit. En dat is dan ook niet meer nodig om een aparte post daarvoor te hebben. Wij zorgen dat wij sowieso elke dag twee man per dienst, dus dat is vier man op een dag. Uh, beschikbaar hebben voor de strandauto. En die okay. maakt af en toe een rondje op het strand. En op, op drukke dagen zijn we gewoon constant op het strand aanwezig. En we hebben hele goede contacten met de, de, ja, zo goed als alle strandpavioens... En die houden ons voor ons ook een beetje uh, oogje in het zaal. Die hebben ook een direct nummer van ons. Uh, dat het nog even sneller kan, kan zijn dat als ze ons nodig hebben, zijn we er direct. En natuurlijk uh, hebben we de meldkamer die uh, ons overal uh, heen zit op het strand. Maar we zijn er gewoon de hele dag op het strand aanwezig. Ja. Oké, okay, nou dat is weer uh, helemaal duidelijk. Uh, want ja, het strandseizoen, moet het nog echt gaan beginnen voor jullie? Nou, uh, het zou wij zeggen altijd, het strandseizoen uh, dat uh, begint uh, zo voor ons dan roostertechnisch half mei tot... Uh, Zeg maar eind uh, augustus. Maar uh, ja, het, het strandseizoen is voor ons al lang al begonnen. Uh, qua drukte en evenementen. Dus. Ja, ja. Oké, okay, ik, ik zie nog allerlei helmen en een hele lange wapenstok en, uh, en een, een of ander vest liggen. Is dat ook om te laten zien en wat, wat stelt het voor? Nou, wat wij hier laten zien is natuurlijk maar een gedeelte van wat de politie in Nederland uh, doet. En uh, wij proberen hier ook een beetje te laten zien van, uh, ja, het is, uh, uh, er zit natuurlijk ook een stukje risico uh, aan ons vak. En daar hebben we bescherming uh, nodig. Onder andere wat u hier ziet zitten liggen, dat, zijn de, dat is het, uh, het schild, het uh, grote kogelverende vest, dat gebruiken. Wij als extra, wat we normaal gesproken, hebben we al een kogelweerend vest aan. Maar deze, als er een, echt een incident is, moet u denken aan bijvoorbeeld een overval. Dan uh, trekken alle collega's uh, dat vest aan. Dat ligt gewoon in de auto. En dan heb je natuurlijk nog een stukje MW-uitrusting. Uh, ja, en dat, uh, nou, dat ziet u vaak genoeg op tv, denk ik. Uh, die zijn nog wat, uh, wat breder uitgepakt. Ja, dat zeg ik. En dat is nog maar een klein stukje wat Politie, uh, politie Nederland doet. Ja. Oké, okay, dankjewel Frank, tot zover. Dan uh, komen graag straks bij je terug. Want ja, er valt ook genoeg te vertellen over het politiewerk in, uh, in Zandvoort en in Nederland. Uh, tot zover Rob. Zeker weten Benno, dankjewel voor uh, dit moment. En die sirenes zijn die ook van de politie? Uh, nou ja, ja, de mededeel wel. En af en toe komt er weer een ander voertuigje, ik geloof van de Rode Kruis, uh, langs. Uh, okay. Met een harde toeter. Uh, Oké, okay, dankjewel. Zometeen rond uh, kwart voor drie komen we weer bij je terug uh, Benno. Vanaf de linea slaat collega Benno Vergem. Ja, zo dadelijk gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Lex van de Hoorn, hij zit tegenover mij. Hoor je naar deze plaat van Jermaine Stewart. Hier is wie dat heeft: Take Out Close-Off. Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Hè. Volgens mij uh, waren we met, uh, met deze bezig. Dus zo dadelijk krijg je die anderen wel uh, na het weerbericht met Lex van Ooren. was hem bij Zalford op Zaterdag de single uit de jaren 80 van Jermaine Stoorts. Het is uh, inmiddels één minuut over half drie, dat betekent hoog tijd voor het weerbericht. En daarvoor is aangeschoven Lex van der Horen, niet vanaf strand, maar gewoon vanuit de studio. Goedemiddag Lex. Ja, het is een beetje dun zonnetje vandaag op. Ja, valt een maar beetje maar tegen nog. Een he? beetje nog, tegen. Nog niet echt strandweer. Nee, niet echt. Maar het is maar goed dat we in Zandvoort zitten, want in Groningen, Friesland en Drenthe vallen her en der buien. En vooral in Limburg, daar gaat het uh, knap tekeer, daar, daar regent het. Dus we zitten in Zandvoort, zitten we dus helemaal niet verkeerd. Ja, collega Anders Sandbergen, die zit in Maastricht en die liet uh, daar uh, foto's zien van het weer. Nou, dat ziet er niet echt lekker uit. Nee, nee, nee, kan je toch beter in Zandvoort zitten? He? Dat bedoel ik. Waar is hij maar thuis gebleven. Is het nou <laughs> meestal aan de kust dat we beter weer hebben? Nou, nou het, is, het is vaak zo dat na de langste dag is de meeste bewolking in het westen... en voor de langste dag in het binnenland. Maar klopt niet. Nee. Klopt niet. Nee. Maar, maar de langste dag hebben we net achter de rug. Dus we zitten nu in een overgangsperiode. Nou, we hebben vandaag dus uh, veel hogere bewolking. En uh, de zon die wil er wel een beetje doorheen komen... Maar het is niet, uh, niet overtuigend. En uh, de, de hoge bewolking die die neemt in de loop van de middag toch nog wel wat toe. Dus uh, wat we hebben, dat houden we. Dus maar wel droog. Maar ja, we houden het droog. Ja, okay. We houden het droog. Er, staat een, uh, er was vanochtend eerst een vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5. En die is inmiddels is die afgeslakt tot windkracht 4. En die komt nu uit het westen. En de maximumtemperatuur die uh, tikt tegen de 19 graden aan. Dus, dus dik 18 graden, 18,9. Nou dat is voor mij 19, hoor. En dan morgen, uh, zondag. Ja, de zomermarkt. De zomermarkt. Beginnen we met wolkenvelden. Maar in de middag dan komt de zon erbij. Met een, uh, een matige noordwestenwind. De wind die gaat dus naar het noordwesten weer draaien. Dat hebben we De afgelopen weken hebben we dat ook gehad. Toen was het uh, niet echt warm. en Morgen is het dus ook niet echt warm. Want de maximum temperatuur komt uit op een graad of 17. Maar het is droog en in de middag schijnt de zon. Dus klagen doen we niet. Dan maandag. In de ochtend hebben we weer wolkenvelden. Net als de zondag. En smiddags dan klaart het op. Met een zwakke noordwestenwind... En door die noordwestenwind, zoals ik net vertelde... wordt het weer niet warm. Maar met 17 graden moeten we het doen. En dan de dinsdag. Dan is het meest zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind. En een maximumtemperatuur van ongeveer 18 graden. Nou, de verdere vooruitzichten. De eerste helft van de komende week hebben we geregeld, zon. Het is vrij koel cool voor de tijd van het jaar door die noordwestenstroming. En vanaf woensdag... Dan gaat de wind veranderen. Die gaat uit het noorden. Uit het noorden en de zon die wordt, komt erbij. En het wordt warmer. Kijk, heerlijk. Ja, dus niet verkeerd. Dus willen de mensen het weer blijven volgen... dat kan op jouw website, Ja, Alex? dat kan op www.meteopagina.nl Je kan me ook natuurlijk bekijken het weerbericht op uh, Text TV. Ja, kanaal 40 digitaal. Ja, juist. En op Twitter op het Meteopagina. Ze kunnen je blijven volgen. Ja, ik ben okay. achter acht me aangelopen. <laughs> ja, maar. Nee, maar dat, dat heeft weinig zin. Nee, dat vertel ik niks. Hé hey Lex, uh, dankjewel. En uh, volgende week dan gaan we weer spreken zo rond half drie... bij Sanford op zaterdag. Tot volgende week. Tot volgende week, Lex. Hoi. Dat was het weer. En hier is nu echt de Single van Adel Tawil. Hier is Lieder. Ik ging wie een Ägypter, heb met Tauben geweint. War een voodoo wie een rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria voor mij. Ik starb in deinen armen, Buch um 84. Ik ließ die Sonde nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ik singe diese Lieder, tanz met Tränen in den Augen. Noé war für'n Tag mein Held und IMF kan het niet glauben. Und ik stehe in lila regen, ik wil een Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben en Michael laat mich niet alleen.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 Ich soll kommen wie ich bin und ich singe diese Lieder tanz mit Tränen in den Augen wo oh, war für Tag dein Held und ihr mehr kann es nicht glauben und ich stehe im Lila Regen. Ook uh, dit weekend weer heel veel Duitsers uh, hier in Zalvoort. Ja. En voor die Duitse vrienden draaien we deze van Ado Tawil, de leader bij CFM. En we gaan weer naar de Liné-straat, naar de, de kazerne. Daar staat uh, Benno Veuge, de vijfde hulpverlener. Ja, wat wou hey, Even de burgemeester uitzwaaien, want uh, die uh, is ook even gezellig geweest. En uh, we gaan eens even praten met Douglas van de Brandweer Zandvoort. Want uh, Douglas, we hebben tegenwoordig, nou we, jullie hebben van de Brandweer, tegenwoordig nieuwe apparaten om uh, mee te trainen. Ja, we hebben een uh, nieuw apparaat, daar uh, trainen we mee, daar wordt mee gekeurd. Wat voor de brandweermannen jaarlijks een keuring is. En daarnaast voor de nieuwe mensen een keuring is om te kijken wat ze ermee kunnen, of ze het een beetje goed kunnen en dat soort dingetjes. En wat voor apparaten zijn het? Uh, het? Apparaat wat we hier hebben staan op dit moment is een apparaat om een deur mee in te slaan, simuleert het. Daar sla je dus met een ram de deur in, moet binnen drie keer. Uh, en we hebben een plafondapparaat uh, uh, staan waar je met een stok uh, een medicijnbal tegen het plafond aan moet tikken. En daar dus uh, nabootst dat je een uh, plafond staat te slopen. Ja. Ik zie het uh, behoorlijk wat mensen doen, want het is hier heel erg gezellig uh, druk. Uh, maar het valt er niet mee, hè? Nee, het valt uh, zeker tegen. Een veel mensen verkijken zich in de, het gewicht van de ram, het gewicht van de stok. Die zijn toch zwaar en mensen denken toch van, nou, dat kan ik toch niet redden. Heb je al meegemaakt dat mensen zeg maar voor een keuring kwamen en dachten: van nou dit, dit, dit wordt me echt te gek hier? Uh, ik haak af. Nee, nee. mensen die uh, bij de brandweer willen die zijn gemotiveerd. En uh, ja, deze mensen gaan natuurlijk ook niet zomaar opgeven. Want we willen een beetje mensen hebben die uh, toch gemotiveerd zijn, lekker een beetje doorbijten. En spierballen hebben. En spierballen hebben, ja. ja ook vrouwen die spierballen hebben, niet alleen mannen. Ja. Oké, okay, ja, dat zeg je er niks bij. Want uh, jullie hebben ook uh, steeds meer vrouwelijke collega's. Ja, we hebben een aantal vrouwelijke collega's die. Uh, ja, die doen het net zo goed als de, brand, als de mannen. Dus uh, misschien zelfs soms nog wel beter. Oh ja, waarom? Nou ja, misschien wat, uh, wat tactischer inzicht dan uh, de mannen. Laat ik het voorzichtig zeggen. <laughs> ah, wees voorzichtig natuurlijk, lad, Wees voorzichtig. Even terug naar die apparaat. Hè. Is, is dat, uh, uh, ik heb het van je begrepen, in heel uh, onze eigen regio, midden zuid Kennemerland wordt die gebruikt. Maar ook uh, over heel Nederland? Ja, uh, dit apparaat is ontwikkeld door de brandweer Nederland. En uh, dat is voor de landelijke keuring. Dus uh, overal in Nederland krijg je deze keuring. Krijgen de brandweermannen overal is het hetzelfde. Uh, het zijn twaalf onderdelen. Het begint bij je pak aantrekken en het eindigt bij het plafond slopen. Het gedeelte in het begin is zonder ademlucht. Dan heb je wel je ademlucht op je, op, je lucht, op je rug zitten, maar nog niet aangesloten op je masker. Halverwege moet je je maskeren en dan gaat het echt zwaar worden en dan ga je echt zweten. Uh, ja, want? Wa waarom? Uh, nou ja, je, bent, uh, je krijgt wat moeilijke zuurstof binnen, je bent met masker bij je op, je, hebt je, je bepakking heb je op je rug. Uh, je bent wat minder bewegelijk, ja, ja. het wordt toch wel iets zwaarder. En met dit weer, het is nou denk ik ruim 20 graden hier op het straat, uh, zal dat helemaal wel zwaar zijn? Ja, de pakken zijn altijd wel uh, al zwaar, uh, al warm. Uh, op het moment dat je nu het pak aantrekt, dan ga je al zweten. Heb jij enig idee hoe zwaar je bepakking is? Ik denk uh, al gauw uh, een 25 tot 30 kilo dat je daarop komt. Zo, ongelooflijk. Um, hoe, hoe gaat het met die testen? Want het is natuurlijk redelijk nieuw. Ja, testen gaan goed. We hebben dit jaar de eerste aannamekeuringen gedaan. Daar zijn er uh, bijna iedereen is er doorheen gekomen. Niet, niet iedereen, maar ja, daar is de test voor. Uh, we hebben het ook voor het eerst gedaan bij de, bij de echte brandweermensen. Zeg maar, de vrijwilligers en de beroeps. En de test wordt goed ontvangen. Uh, Douglas, jij bent nog lekker jong. Uh, waarom ben je destijds bij de brandweer gegaan? Uh, ik ben destijds uh, bij de brandweer gegaan omdat ik, uh, ja, het lijkt me een heel interessant be beroep. Ik hou van afwisseling en je weet nooit wat de dag brengt. Nee, precies. Je bent beroeps, begrijp ik? Ik ben ook beroeps, ja. Ik ben beroeps in Alem. Beroeps in Alem, vrijwilliger en zatwoord. Juist, dat is helemaal correct. Nou, brandweer is echt helemaal jouw leven? Ja, zo ongeveer wel, ja. <laughs> het klopt. Geldt veel hè, voor brandweermensen. Ja, veel brandweermensen die eerst vrijwilliger zijn, die proberen toch bij de beroepsdoor te komen. Omdat het ja. toch hun lust en hun leven is. En dan worden ze beroeps- en dan blijven ze vrijwillig. Juist. Ja. In mijn geval uh, was het bijna tegelijkertijd. Tegelijkertijd zelfs? Ja. Nou, nou, dan heb je voor je hobby echt je leven gemaakt. Ja, ja, ja helemaal waar. Wat vind jij nou, de, nou ja, in jouw vakgebied zeg maar de mooiste inzet? Ik vind een, uh, een binnenbrand waar geen slachtoffers bij zijn. Gewoon lekker een brandje vind ik wel het mooiste. Gewoon even lekker knallen. En nog een, heel even een dingetje over die, die apparaten. Uh, een deur in Roma, gebeurt het al vaak? Ja, gebeurt heel vaak. Uh, mensen, ja, oudere mensen die niet uh, reageren op telefoons, worden ervoor gealarmeerd. Maar ook, stel uh, dat er een brandalarm gaat, niemand is thuis. Uh, ja, we moeten toch naar binnen. En die nieuwe deuren tegenwoordig met al die, met al die uh, de, hoe noemen ze dat, dievenklauwen en zo? Ja, dievenklauwen die maken het ons wel iets moeilijker. Uh, uiteindelijk gaat de deur er altijd uit. <lacht> Ja Rob, kijk maar uit. En ja. nog even dat die, die, plafond. Doen jullie dat vaak? Ja, plafondslopen dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat gebeurt echt alleen maar bij wat grotere branden waar, de, ja, waar die tussen het plafond zit. tussen het plafond en de vloer van de volgende verdieping. En we moeten daar toch blussen. Dus we moeten toch ergens moeten we gaan slopen. Dan zou je zeggen van ja, gaan we beneden naar boven werken? Maar wij werken altijd van ja, onder naar boven. Of, uh, ja. ja, precies. Ja. Oké, okay, Douglas, dankjewel. Uh, Rob, nou, uh, doe je deur uh, altijd open, want de brandweer komt binnen. Ja, daar staat uh, Douglas uh, voor mijn deur. <laughs> en, uh, doe uh, meneer De Wolf de groeten van uh, Benno. Ga ik doen. Uh, Oké, okay, en heel veel plezier daar. Volgende uur komen we weer bij je terug. Oké, okay, Rob. Dat was Benno Veugen live op locatie bij de vijfde hulpverleningsdag. Vindt allemaal plaats bij de caserne aan de Line-straat nummer 2. En iedereen is tot 4 uur nog van harte welkom. Je não niet se Je bent niet meer. Je bent niet meer. Je bent niet meer. Je bent niet meer. Je bent niet meer. Je bent for him Dat was hem, de nummer 1-notering uit Brazilië. Jawel, het land waar nu het WK voetbal plaatsvindt. De Anita en bla bla bla. Het is negen minuten voor drie uur geworden. Ja, zo meteen om 6 uur gaan ze beginnen. De wedstrijden in de achtste finale van het WK voetbal 2014. Om 6 uur speelt Brazilië tegen Chili en om 10 uur Colombia tegen Uruguay. Ja, zonder Suarez natuurlijk. Ik is het zo op zijn, zijn disco klassieker uit de jaren 80. Je de single van Linda Lewis, dat was Claire Even Tevens alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen ben ik er nog twee uur lang tussen drie en vijf uur met... met name aandacht natuurlijk voor de vijfde hulpverledensdag. Vindt vandaag plaats tot aan vier uur uh, bij de kazerne aan de Lineerstraat nummer 2. En collega Benno Veugen is daar aanwezig. Nou, we zijn helemaal in de WK-stemming natuurlijk. Hè. Morgen gaat Nederland spelen. Heel benieuwd. Om 6 uur gaat uh, die wedstrijd aanvangen. Zo direct naar de zomermarkt, die daarom uh, iets eerder gaat uh, stoppen. En uh, ja, de Rode Duivels, weet je wel, onze uh, zuidenburen... die hebben een eigen lied. Een eigen lied voor het WK. Gemaakt door Stromae. Hier is Tafet. Het lijflied van de Rode Duivels. Graag tot zometeen.